Shabbat shalom. Ik wil graag uh, vanmorgen uh, een paar gedeelten lezen. En uh, hopelijk heeft u aan het einde van de preek door wat deze gedeelten met elkaar te maken hebben. Want anders dan heb ik het niet goed gedaan. Eerste gedeelte uit uh, Hosea. Een paar versen. En dan moet ik u wel eerst even waarschuwen. Abraham Hersel, de Joodse denker... Die zei eens, als je de profeten gaat lezen. Iemand die zich verdiept in de profeten is blootgesteld aan een aanhoudend bombardement van harde uitspraken. En je moet een harde schedel hebben om zulke klappen te kunnen opvangen. Dus u uh, moet maar even uw valhelm opzetten voor wat we nu gaan lezen. Dan komt het niet zo hard aan misschien. Uh, het gaat uh, Hosea... Uh, u kent Hosea wel een beetje, denk ik. Het speelt uh, allemaal zo in de achtste eeuw voor Christus zich af. Israël, Israël dat, dat is afgedwaald. Het is de baals achterna gegaan. En uh, uh, de Heere God gaat daarop reageren. En hij spreekt Israël aan. En ja, je zou bijna zeggen van dik hout zaag men planken. Dan moeten we even aan die valhelm denken. Ik ga een stukje lezen en dan... Uh, die zij waar het over gaat is Israël. Uh, vanuit Ho vanaf Hosea 2 uh, vers 10. Hosea 2 vers 10. Zij beseft niet dat ik het was die haar koren wijn en olie gaf. Het zilver en goud waarmee ik haar verrijkte. Het besteed aan een baalsbeeld. Daarom zal ik, als het tijd is voor de oogst. Mijn koren en mijn wijn terugnemen. Ook mijn wol en mijn vlas, waarmee ze haar naaktheid moet bedekken, zal ik terughalen. U wilt uit de MBG lezen? Oh, ja, de MBG-vertaling heeft hier een andere uh, tekst Wat bedoelt u? Ik zal het even uit de NBG opzoeken. Dan, dan, want de NBV-vertaling, ik lees uit de, Nederlandse, uit de nieuwe Bijbelvertaling... ...die heeft een andere versindeling gekozen. Waarom precies? Dat is een mooie. Dus zal ik het u even vanuit de NBG voorlezen... Om verwarring te voorkomen. Nou, die verwarring was er al kennelijk. Hè? Uh, laat ik het vanuit de NBG dan even voorlezen. Hosea 2. En dan moet ik even kijken welk vers het in de NBG is. Uh, ja, daar, daar, is het, daar begint het met uh, uh, vers 7. Vers 7. En waar zitten we dan in de NBV? Uh, we zitten in vers 10, dus er zitten twee versen tussen. Ja, dan, dan kunt u niet meer volgen. Ja? Laat ik dit gedeelte uit de MBG dan gewoon even voorlezen. Eh, vers 7 van de MBG-vertaling, Hosea 2. Zij echter beseft niet dat ik het ben die haar het koren, de most en de olie heb gegeven. Nu bent u weer weer, hè? Oké. Okay. Die haar het zilver rijkelijk geschonken heb en het goud dat zij voor de baal gebruikt hebben. Daarom zal ik mijn koren weer wegnemen in de oogsttijd en mijn most in zijn seizoen en wegrukken mijn wol en mijn vlas die haar naaktheid moeten bedekken. Nu dan, ik wil haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars en niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal doen ophouden al haar vreugde, haar feest, haar nieuwe maansdag en haar sabbat. Ja, al haar, hoogtij, al haar hoogtijden. Dan zal ik haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten. Waarvan zij zeide: Die zijn het loon dat mijn minnaars mij gaven. Ik zal ze maken tot een woud en het gedierte des velds zal ze afvreten. Zo zal ik haar over haar bezoeken de dagen waarop zij voor de baals het offer ontstak. Zich tooide met ring- en halssieraad en achter haar minnaars aanging. Maar mij. Nu komt er nog een kenmerk van de profeten, uh, want ja, Abraham Hersel, om hem maar eens even te citeren, die zegt, de ontferming wint het altijd van het oordeel. In onze christelijke traditie zijn we gewend om het oordeel het laatste woord te geven. Ik moet hierbij denken bijvoorbeeld aan een citaat uit de visie van afgelopen, van, van komende week, er wordt een citaat aangehaald van een geachte collega van mij, waar ik het wat ik ook heel prima mee kan vinden. Maar op dit moment ben ik het hardgrondig met hem oneens. Die Een citaat uit de Eogids. Waar hij zegt. Ja. De liefde van God is eenzijdig. Als je de liefde van God predikt. Dan predik je geen evangelie. En hij pleit ervoor. Bij het zoeklicht heeft hij dat gezegd. Om, weer, om het weer meer over de toren. En het oordeel te hebben. Dat vind ik geweldig. Maar dan heb je het over het eerste gedeelte van Hosea 2. En... Eh, maar mijn uitgangspunt is, als je het over toren en oordeel hebt, los van de liefde van God, dan predik je geen evangelie. En uh, je, de ontferming wint het van het oordeel. A, uitspraak van Abraham Hessel. Moet u eens verder lezen in Ozea 2. U, u kent die wonderl wonderlijke omslag, denk ik wel. En dan zie je, er is geen reden. Als je kijkt naar Israël, is er geen reden aan te wijzen waarom dit nu zo verder loopt. Ja, er is één reden, dat noem je genade. Uh, vers 13. Daarom, waarom dan, we hebben net allemaal heel vervelende dingen gelezen met die, met die valhelm op, eh, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar al daar haar wijngade geven en het al agor maken tot een deur der hoop. Dan zal jij zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. En het zal te dien dagen geschieden luidt het woordensheren, dat gij mij noemen zult mijn man en niet, maar, en niet meer mijn baal. Ja, ik zal de namen der Baals verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer genoemd worden. Dat is het eerste gedeelte. En nu ga ik ervan uit, weer de MBV pakkend, dat de andere gedeelte wat minder verwarring zullen opleveren in de NBV. Eh, het Tweede gedeelte wil ik lezen uit eh, Matthäus. Matthäus, hoofdstuk 5. Dan zitten we midden in de bergreden. En uh, eerst twee versen uh, uit Matthäus 5, vers 17 en 18. En als je het over Torah hebt, nou, dan past die bergleden daar helemaal in. Je zou bijna kunnen zeggen: het is toegepaste Torah. Wat de heer Jezus daar uitspreekt. Uh, Matthäus 5, vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Dan wat verderop in Matthäus 5, vanaf vers 43. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie... Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen? Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen... en laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Is het een verdienste? Als je lief, heeft, als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen... wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo... Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Nog een laatste stukje. Ik zou zeggen, hier moet de valhelm er even op. Dus zet u uw valhelm er even op. Dan kunnen we nog een paar versen lezen uit Matthäus 23. Vanaf vers 23. Jezus. Als profeet sluit ook in deze zin aan bij de traditie van de profeten. Harde uitspraken soms. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars. Jullie geven tienden van munt, dillen en komijn, maar verontachtzamen wat in de wet zwaarder weegt. Recht, warmhartigheid en trouw. Terwijl men het een zou moeten doen, zonder het andere te laten. Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. Nou, deze gedeelte, daar, daar gaat het een beetje over. Daar gaan we wat over, over brainstormen. Uh, soms zijn er van die momenten, en daar bent u nu een beetje het slachtoffer van, dat je je eens afvraagt van, ja, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Al heel wat jaartjes spreek ik zo overal en nergens. Uh, en uh, dan vragen mensen mij wel zo, joh, waarom doe je dat nou eigenlijk? En dan vraag je het wel eens, serieus even af. Nee, dan denk je, waarom doe ik het eigenlijk? En ik denk het antwoord dat ik gevonden heb is, eigenlijk heel simpel. Ik wil dat mensen zo dicht mogelijk bij het hart van God uitkomen. Ik wil zoveel mogelijk belemmeringen weghalen. Belemmeringen die soms ook door onze eigen theologie zijn opgeworpen. En wat, wat mij betreft valse belemmeringen zijn. Dus zo dicht mogelijk bij het hart van God terechtkomen. En de mooiste spiegels vind ik altijd in je eigen kinderen. Die natuurlijk door alle schijn dwars heen prikken en die zien zoals je echt bent thuis. Prachtig. Dus zo af en toe haal ik daar ook wat voorbeelden van aan. Maar dan denk je van ja, waarom doe je nou de dingen zoals je ze doet? Waarom geloof je wat je gelooft? Hoe kijk je naar jezelf, naar anderen? Hoe kijk je naar de Heere God? En in, dan ga je weer eens terug naar de bodem. Naar de bodem van wie je bent en wat je gelooft. Ik moest daarbij denken aan die reclame van die pizzabakker. Een paar jaar geleden. Misschien kent u hem wel. Een nieuw postman zegt gewoon... De media makes the message. Hij zegt... Die reclame van de pizzabakker... Die man die was erg gefrustreerd. Want die mocht alleen de bodem maar maken. Maar wat zei hij? Dan ga ik die bodem ga ik knapperig maken. Want dan wordt die bodem het lekkerste van de pizza. En dat was de reclame. Ja, u kunt het misschien niet meer herinneren. Maar hij is bij mij even blijven hangen. En... Dan dacht ik, ja, als je terug gaat naar die bodem, waar kom je dan uiteindelijk uit? Op welke grond sta je nu? Ik draai al heel wat jaartjes mee in het christelijk circuit, zo noem ik het maar even onheilig. En je hebt de neiging om soms de maniertjes die over te nemen. Als ze rollen, ga je meerollen, als je niet oppast. Of als iedereen zijn handen in de lucht steekt, doe je dat ook maar, want zo zal het wel horen. En dan moet je weer even terug naar de bodem. Dus we gaan met elkaar even... Schat even die naar die bodem toe. En in Hosea 2 uh, was een beetje een crisis uitgebroken. Een communicatiecrisis noem ik het maar even. Israël had het over Baal als een God bedoelde. En dat was een beetje misgelopen. Het uh, was allemaal heel positief begonnen hoor. Maar het, het was wat misgelopen. Want God als Baal. Hoe, hoe ken je God dan? Een, een, een Baal... Uh, dan gaat het over macht, dan gaat het over vruchtbaarheid, dan, dan gaat het over prestatie. Die, die, hoe werkte dat dan? Nou, elke, elke stad had zijn eigen Baal in die tijd, 8e eeuw voor Christus bevinden we vinden ons weer, en het ging erom wie is de sterkste Baal. Een soort Olympische Spelen van Baals en de Baal die wint is de sterkste en dan neem je die Baal over. Een soort machtsdenken kwam daaruit tevoorschijn. Onze God is het sterkste. Onze God wint. En, en, en die, zo, zo, gingen, zo ging Israël er ook mee om. Ze namen de, als, als ze gingen, gingen vechten namen ze de ark mee. Want dan heb je God bij je. En aangezien God de sterkste is. En je hebt de woonplaats van God heb je mee. Je hebt God in je broekzak. God met ons. Dan win je. En wat is nou het irritante van de Heer God? Zodra je op zo'n manier met hem om wil gaan. Heeft hij zich al teruggetrokken. Want wat gebeurt er? Als Israël met die ark tegen de Filistijnen gaat vechten. Wat gebeurt er dan? Winnen ze van de Filistijnen? Ze verliezen. De ark wordt zelfs in bezit genomen door de Filistijnen. Ze snappen er niks van. God heeft verloren. Onze Baal heeft verloren. Maar de, de ark staat bij de Filistijnen. En al die afgodsbeelden van de Filistijnen vallen om en buigen voor die ark. He? Dus uh, wonderlijke zaken. Stefanus zal later zeggen, God woont niet in een tempel met handen gemaakt. Zodra we een gebouw, zodra we zeggen, nou jongens, dit, dit, dit is de woon, hier is God. Dan heeft God zich alweer teruggetrokken. De Heere God laat zich niet annexeren. Uh, en dat, dat Baal denken, uh, dat is zeer aantrekkelijk, want je creëert een maakbare God. Zoals we voor onszelf een maakbare samenleving willen creëren. Want hoe werkt dat met die Baals? Jij deed jouw ding. En dan zorgde de Baal voor resultaat. En uh, uh, je moet offers brengen. Dat klinkt bijna christelijk. Hè? Je moet offers brengen. Wat is jouw offer voor God? Nou, daar word ik al een beetje nerveus van. Want ik denk van ja... Wat hebben wij nou precies toe te voegen dan? Maar hoe groter het offer is dat jij brengt, hoe meer resultaat je kunt verwachten. Een soort transactie. Ik zeg het even heel zwart-wit Je ziet een hele genuanceerde beelden tussen. Sla ik maar even over, want anders ga ik over mijn tijd heen. Nee, je moet offers brengen. Baals vragen offers. En het, het hoogste offer... Ja, ik, ik stond daar een keertje in Megido En uh, ik stond daar op zo'n zo verhoging. En toen zei de gids, die ons wat, wat vertelde daarover... Dus weet je waar je opstaat nu? Ik zei, nou nee. Ik zei, nou waar je nu opstaat is een kananitische offerplaats. En wat deden de kananieten hier? Ze brachten offers aan de Moloch. Ook zo'n baal. Uh, aan de Moloch. En de oudste zonen van elk gezin moesten door het vuur gaan. En die werden geofferd. En uh, wat was het onbarmhartige daar nog eens extra in? Je mocht als familieleden mocht je geen rouw tonen. Want het was een eer. Je moest je, je feestkleren aandoen als het zover was. En, en je moest blij zijn en klappen en dansen en vrolijk zijn. Want je oudste zoon wordt geofferd. Nu ben ik zelf oudste zoon, dus dat is wel even slikken als je daar aan staat, hoor, moet ik zeggen. Die, die, die, die moloch die, die herken ik een beetje in... in, in, in in, in Hamas bijvoorbeeld, hè? daar heb je zo'n Moloch-cultuur. Eh, zonen worden geofferd en, en je ziet feestvreugde. En, nou, wat een eer en wat fijn dat het gebeurt. Dat is een baalscultuur, dat is een doodscultuur. Maar communicatiestoornis. Eh, hoe moest Israël God dan wel kennen? Niet als een baal. Niet als prestatie. Ik doe mijn ding en God presteert. Daar heb je eigenlijk bijna geen relatie mee. Het wordt, het wordt geforceerd. Nee, staat er dan in Hosea 2, hoe moet je God dan leren kennen? Als man. Jij bent mijn man. Op die dag, spreekt de Heer, zul je zeggen, jij bent mijn man. De namen van de Baals zul je niet meer in de mond nemen. Dus geen prestatie, maar relatie. Man-vrouw. Dat, dat beeld haalt de Heere God hier tevoorschijn. En in de relatie man-vrouw heb je het niet over uh, allerlei prestaties die je voor elkaar moet leveren. Nee, het gaat in diepste om de relatie die je met elkaar hebt. In, uh, in, in, in Genesis uh, wordt gesproken uh, uh, over, in Genesis hoofdstuk 2, als het gaat over het beeld van man en vrouw. Even bij, Genesis 2, vers, vers 18. Daar zegt de Heere God. En de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En ik heb het volgens mij eens eerder verteld dat dit natuurlijk een, een dramatische vertaling is. Want er staat, ik zal een hulp maken als een tegenover. Dus... Het diepste wezen van jodendom, maar ik denk ook dat het van christendom zou moeten zijn, want ja, wat zijn we anders dan toegepast jodendom. Het diepste wezen is, God en mens zijn geschapen als een tegenover. De mens als partner van God, als een tegenover. Man en vrouw als een tegenover, je staat tegenover elkaar. Wat de een niet weet, weet de ander wel. Wat de een niet ziet, ziet de ander wel. Dat is wat, dat zo onze relatie met God mag zijn, als een tegenover. Hierin is de Almachtige heel kwetsbaar. God kiest ervoor om het samen met ons te willen doen. Ja, maar Heere God, kunt u het ook niet alleen? hebt u ons nog niet voor nodig? Ja, ik heb ervoor gekozen om jullie nodig te willen hebben. Ik wil het niet zonder jullie doen. Ik wil niet jullie baal zijn. Een soort... Prestatiegod. Zonder relatie. Nee, ik wil jullie man zijn. Dat wil ik. En. Duiken we snel verder? Want. Ja, wat voor consequenties heeft dat dan? Hoe, hoe, hoe gaat de Heer Jezus daarmee om? Dan gaan we snel verder naar Matthäus 5. Moet u dit even in uw achterhoofd houden? Matthäus 5. De bergreden. En dan wil ik eerst eens even ja, stilstaan bij dat 48ste vers. Vers 48. Want ja, God als man. Wat is God voor man dan? Wat is God voor man? Uh, en daar zegt de Heer Jezus vers 48 van Matthäus 5. Wees dus volmaakt. Zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Dit is eigenlijk een beetje de scharniertekst van de hele bergreden. Het is de kortste samenvatting die je van de bergreden kunt maken. Vers 48. Eh, misschien is het wel de kortste samenvatting die je van de Torah kunt maken. Van de oergedachte van het Torah. Als klein mensje word je zo'n navolger van God. Maar, kun je natuurlijk afvragen, leg je de lat nu niet veel te hoog? Ja, wacht even pakken we nog even de MBG-vertaling er ook bij. Want dan staat het net wat anders. He, u weet het, vertalen is al uitleggen. Dat maakt een vertaling altijd lastig. In, Matthäus, in, in de MBG-vertaling staat het net wat anders daar. Let even, het is heel subtiel hoor. Nog één keer de MBV-vertaling. Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Dit klinkt als een bevel. Wees dus volmaakt. Dat is een eis. Luister nu even... Naar de klanken van de NBG-vertaling. Daar staat. Gij dan zult volmaakt zijn. Gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Hé. Hey, dit klinkt anders. Voel je de klank? Gij dan zult volmaakt zijn. Gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Dit is geen bevel. Maar een belofte. Een belofte. Dus. Ga je de NBV-kant op. Wow. Vooral bij jongeren komt dit heel sterk over. De MBV-vertaling. Jongeren zijn erg in voor. Zeg ons wat we moeten doen en we doen het. We gaan voor de Heer. En ze gaan tot het bot hoor. Maar komen ze tien jaar later tegen en ze zijn afgebrand en gefrustreerd. En dat is jammer. Dan zeg ik het even heel zwak uitgedrukt. Het is een belofte. Je, er zal een dag zijn... Op die dag dat er geen rauw meer is. Dat er geen pijn meer is. Dat die vernieuwde schepping daar is. Dat die volmaaktheid er ook is. Die is er nu nog niet. He, steeds meer kom ik erachter. Toen ik net een beetje gelovig was geworden. Toen had ik een wit boekje aangeschaft. Bij Gideon. En in dat witte boekje. Daar stond een soort tien stappenplan Naar volmaaktheid. He, en nou, ik dacht nou elke week een zonde. Dat kan mooi. Dus in tien weken ben ik er vanaf. En dan kan ik... Ja, ja, als jongere ben je nog wat overmoedig. Ik dacht, nou ja, ik kwam nog snel achter dat het misschien één keer per maand was. Maar ook dat lukte niet. Ik kom er steeds meer achter, lieve mensen, dat we ten diepste allemaal wel een beetje prutsers zijn. We prutsen soms maar wat aan. En weet u wat ik dan ook zo mooi vind? Dat God zo zielsveel van ons blijft houden. In al ons gepruts. Soms denk ik wel dat hij stiekem een beetje moet glimlachen daarboven. Wat we nu weer bedenken en wat we nu weer proberen en dat maakt me maar een beetje bescheiden. Maar ja, het staat er mooi, maar wel hè, over die volmaaktheid. Eh, wat, wat moet je daar dan mee? Je kunt het denk ik op een paar manieren opvatten. Je kunt dit vers heel wettisch gaan opvatten, analyseren, uitpluizen. Je kunt er een ander mee om de oren slaan. En in een naam van ik wil volmaakt worden, word je keihard voor jezelf en keihard voor anderen. Want je gaat mensen afrekenen op wat er nog niet deugt. Zo zijn wij soms mee omgegaan, ook in, de, ook in de theologie. Er zijn dikke dogmatieken geschreven van hoe je precies hoort te geloven. Het was iemand als Friedrich Nietzsche, de filosoof die ook van die keiharde uitspraak heeft gedaan, zoals God is dood. Uh, die zei... De liefde en zachtmoedigheid die christenen propageren, zijn verborgen vormen van haat. Hoe kwam hij nou tot zo'n uitspraak? Hij is nou die liefde en zachtmoedigheid waar ze het over hebben. Daaronder, als je wat doorprikt, zit een keiharde God. Die dingen eist. Een wettische God. En de bodem deugt niet. Daarom gaan we nu terug naar de bodem. Want Nietzsche had wel een punt namelijk. Dus we gaan terug naar die bodem. Hoe, hoe zit het dan uh, vanuit de grondhouding met die volmaaktheid? Vanuit het Hebreeuws staat hier een woord, als het gaat om volmaakt, wat volledig betekent, of totaal. Een mens uit één stuk, een mens als één geheel. Onze hemelse vader is één geheel. Hij is uit één stuk, hij is niet te delen. Dus dat is de grootste van Israël. God is één. God is één geheel. Hij is volmaakt. Hij is uit één geheel. God heeft geen twee gezichten. Hij houdt niet een slag om de arm. Hij zegt niet: Ik ben je nu nog goedgezind, maar straks. Of: Ik heb ook nog een andere kant hoor. Volmaakt vanuit het Grieks. Het is een slot in het Grieks, vertaalt het Nieuwe Testament. Betekent. Uh, kring kring cirkel een cirkel, ik kan hem nog afdoen ik weet niet of het een goed teken is maar mijn trouwring dat is een cirkel, daar is natuurlijk goed over nagedacht niet breken daarom hebben ze een cirkel gemaakt een kring het kan ook betekenen vanuit het Grieks doel of voleinding. ja dan krijg je toch heel iets anders als je het hebt over volmaaktheid een mens uit één geheel, niet met twee gezichten. Dat is zo moeilijk voor ons. Want in de samenleving waarin wij staan, heb je allerlei rollen die je speelt. De ene keer speel ik de leraar. Soms zeg ik het ook tegen die kids. Hey, ik, ik, ik zie elke, elke week, nee, elke dag, zo'n 160 pubers langskomen. Ontzettend leuk hoor, soms een beetje vermoeiend. Zij hebben iets meer energie dan ik nog. Uh, ik zeg wel eens tegen ze, nou jongens, we gaan het spel weer spelen. Ik speel de leraar en jullie speelden de leerlingen. Zullen we ons aan de regels houden? Je hebt zoveel rollen. We zijn zo gefragmenteerd. Soms ontkom je er bijna niet aan. En dan staat hier als belofte, je zult volmaakt zijn. Uit één geheel, uit één stuk. Niks geen rollen meer, maar je hebt je bestemming gevonden. Jezus past dat direct ook toe. Want ja, als je niet uit één geheel bent, ga je ook de werkelijkheid verdelen in vakjes. Vers 43, dat past hij al direct toe. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Moet u maar even denken aan die uitspraak uit de Eoghids. Liefde en oordeel, twee vakjes. En je gaat tegen elkaar wegstrepen. Maar dan zit je nog in het vakjesdenken. Dat is geen geheel. Je hebt gehoord, je moet je naaste liefhebben en je vijand haten. Nou, dan ga je bedenken. Wie is mijn naaste? Want die moet ik liefhebben. Nou, mijn broeders en een zus, dus die zijn mijn naaste. Oh, dat is jammer dat Henk ook een christen is. Want ik heb eigenlijk een hekel aan. Dat mag niet meer. Ik moet hem nu liefhebben. Eh, wie is niet mijn naaste? Wie is mijn vijand dan? Ja, die... Nou, en de heer Jezus, die, gaat, die zegt Ik zeg jullie... Nu gaat hij redeneren vanuit de eenheid... Vanuit de volmaaktheid. Eén totaal. Ik zeg jullie... Heb je vijanden lief... En bid voor wie je vervolgen. Dat is redeneren vanuit de volmaaktheid. Vanuit de eenheid. Eh, dan heb je het nou voor niet meer... Wie is je vijand en wie is je naaste? Nee, dan is het één geheel. Ik, ik, ik had het hier een keer ergens over... En toen kan er een mevrouw niet meer toe... Die zei, ja, is een mooi verhaal. Maar ik word niet meer aangekeken door mijn eigen familie. En... Eh, hoe moet ik dat dan doen? Het zijn vijanden geworden. Moet ik dan maar. Uh, moet ik ze nu maar vrienden gaan noemen? Ik zeg nee. Ik zei nee. Ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Ik heb een goede band met mijn familie. Ik weet dat niet uit ervaring. Soms maak je hele nare dingen mee. En dan klinkt het wel heel makkelijk. Laat ik in ieder geval dit zeggen: vijanden worden niet plotseling vrienden. Dat garandeert de Heer Jezus ook niet. Je gaat bidden voor de vijanden en morgen zijn het vrienden. Nee. Het is juist het wezen dat het vijanden zijn. En, en vaak zullen het ook vijanden blijven. Eh, daar kun jij niks aan veranderen. Je kunt niet zeggen, joh, ik ben nu, ik ben nu gelovig en eh, ik, ik bid voor je, dus nu moet je mijn vriend worden. Nee, dat heb je niet in de hand. He, maar er verandert niets aan die vijand, er verandert iets aan jou. He? Eh, de heer Jezus was een volmaakt mens. En toch belandde hij aan het kruis. Nou, uiteindelijk wonnen ze vijanden klaarblijkelijk. In ieder geval tijdelijk. Drie dagen. Daarna bleek hij gewonnen te hebben. Het, het, het gevaar... Eh, dus geen onderscheid. Geen onderscheid. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het, het gevaar van onderscheid is dat eh, we als christenen soms de wereld keurig netjes in twee helften verdeeld hebben. We, wij en de wereld. Ik heb... Eh, in, in, toen nog in Doren een evangelische bijbels volgedaan. En ja dan leef je toch wel teruggetrokken van de wereld moet ik zeggen. De wereld, hè, daar heb ik hem weer. En dan heb je het steeds over die grote boze wereld. Maar ja, wij zijn anders. Wij en de wereld. En, en, en, en de wereld die gaat verloren en wij worden gered. Of Jona. Uh, Israël hoort gered te worden. En Nineveh hoort bij het heidendom en dat moet verloren gaan. En de heer God moet niet proberen dat anders te doen, want dan wordt Jona hartstikke boos. En ik denk soms, soms als christen worden wij wel eens hartstikke boos. Als het toch blijkt anders te zijn. Dus ook heidenen delen trouwens in vakjes in. En dan zegt de Heer Jezus, ga nou niet meer in vakjes indelen. Word een mens uit één stuk. Want zo is het Torah ook bedoeld. Uh, Matthäus 5 vers 17. Dat is een heel mooi vers. Daar staat... Ook weer datzelfde woord. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Vervulling. De wet en de profeten. De heer Jezus kwam de wet en de profeten terugbrengen naar de oorspronkelijke opzet. Een restauratie van de wet en de profeten. Jezus kwam om het te vullen, om het vol te maken. Alleen een volmaakt mens kon dat doen. Alleen een volmaakt mens kan de volmaakte betekenis van de Torah herstellen. Maar er was één probleem. Er liepen alleen maar mensen rond die niet uit één stuk waren, mensen zoals wij. Die mensen waren heel serieus, die waren heel godsdienstig en heel religieus, de Phariseeën, de wetgeleerden. En ze werden steeds slimmer in het omgaan met het ontleden van de stukjes van de Torah. Hoe slim werden ze daarin? Naar nou, Matthäus 23. Matthäus 23. Eh, Wordt denk ik ook heel verkeerd gelezen. Ik wil een pleidooi houden voor de fariseeërs en de schriftgeleerden. Want ze worden binnen het traditionele christendom veel te negatief bekeken. Eh, na, aan de hand van dit soort uitspraken van Jezus vaak. Eh, laten we er even naar kijken. Matthäus 23, vers. 23. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseers, huigelaars. Ja, maar dit klinkt toch wel vrij hard. Moet eens even luisteren. Dat wee jullie, dat is geen dreigement. Ja, zo vat je het wel op. Je kunt het bijna niet meer anders lezen, want zo ben je gewend het te lezen. Toch is het geen dreigement. Het is vanuit het Grieks een angstig voorgevoel. Dus je zou het eigenlijk heel anders moeten vertalen met, jongens, ik hou mijn hart vast voor jullie. Dan klinkt het al heel anders, hè. Jongens, ik hou mijn hart vast voor jullie. Je bevindt je op een doodlopende weg, op deze manier. Ik hou mijn hart vast voor jullie. Maar ja, dan komt die volgende afspraak, uitspraak. Wee jullie, ik hou mijn hart vast voor jullie, schriftverleerde en fariseer. Huigelaars. Wacht even. Een huigelaar betekent oorspronkelijk toneelspeler. Een toneelspeler is in de Griekse wereld iemand met een masker op die een rol speelt. Een huigelaar is niet iemand die zegt... Ik ga eens lekker, maar anders voordoen dan ik ben. Nee. Nee. Een huigelaar is iemand die gevangen zit in zijn rol. Het is eigenlijk een gevangene. Als je dan denkt aan... Hoe de roeping van Jezus begon, weet u het nog? In die synagoge, in, in Nazareth, waar hij zei, ik kom om de gevangenen los te kopen. Wat is het hier over? Dus een een huigelaar is een gevangene. Je, je, hebt die, je hebt die rol je zo eigen gemaakt, dat je eigenlijk je rol bent geworden. Je bent verweven met dat masker wat je voor je hebt. Je ziet het ook zelf niet meer. Dus eigenlijk is het een diep, tragische tekst. Het is eigenlijk een tekst vol ontferming. Fariseeën, ik hou mijn hart vast voor jullie. Want, want jullie leven gevangen in een rol. En, en, en je doet zo je best. Je doet zo je best. Hoe, hoe doe je dan je best? Nou, moet je eens kijken. Daar kunnen we nog een puntje aan zuigen, lieve mensen. Als het gaat om toewijding. Moet je eens kijken. He? Jullie geven tiende van munt, dille en komijn. Nou, Joodse mensen moesten... Van alles 10% geven aan de tempel. Eh, maar ja, veel joden zeiden. Ach, joh, moet je, hè, kom op, wat je relaxed. Nee, zeiden zij. Dan ook van alles 10%. Zelfs van die hele kleine kruiden. daar sneden ze nog 10% van af. En ook dat ging naar de tempel. En eh, ook als ze wat gingen drinken. Vers 24. Ja, het is, het is een vorm van humor die je, die je, die je even moet leren zien. Uh, blinde leiders zijn jullie die uit hun drank de muggen ziften maar waarom, waarom haalden ze muggen uit hun drank nou, dat weet u vast wel waarom, ze, waarom haal je nou een mug uit je drank als je het gaat drinken zou dat misschien onrein zijn nee, ja anders steekt hij nog ja. als hij goed dood is dan lijkt het me onmogelijk maar je weet het maar nooit Nee, dat is onrein vlees dat mag je niet eten en nu hebben wij met ons leidingwater het niet zo lastig dat er allemaal muggen in zitten. Maar ja, dat drinkwater van toen is natuurlijk een beetje anders. Geen leidingwater. Dus oppassen dat er geen muggen in zitten. Je haalt je muggen eruit, maar je slikt een kameel door. En een kameel is ook onrein. En is toch net iets groter dan een mug. Ja, als je het gaat zien is het natuurlijk zo ongelooflijk humoristisch dit. Maar wel vanuit een stuk ontferming. Hè? Niet een soort botte Jezus. Daar hebben wij voor ons van gemaakt. Een botte Jezus die zo even zeggen hoe zit. Nee, een Jezus die met ontferming is bewogen. En die daar ja, ook humor bij gebruikt. Dat ja, wel. Want wat was er nou gebeurd met die fariseeën? Die waren in een grondhouding gekomen van de analyse. En tot op het detail. Ze konden het zo goed uitleggen. Maar met hun uitleg waren ze andere mensen gaan afwijzen die het niet met hun uitleg eens waren. Uh, er was versplintering gekomen. En in die afwijzing van anderen waren ze de belangrijkste waarden van de Torah vergeten. En uh, dan gaat het om uh, recht, gerechtigheid, warmhartigheid, trouw, vertrouwen. Die waren helemaal uit zich het zicht geraakt. Het lijkt wel alsof je het over de kerkgeschiedenis hebt. Al die kerkscheuringen. Ik bedoel, daar hadden we het over details. Maar we waren recht, warmhartigheid en trouw. Daar was even geen plek voor. Hete hoofden en koude harten. En terug naar die grondhouding. De grondhouding, recht, warmhartigheid en trouw. Dat is het fundament van het geloof. Op een gegeven moment in, in Hosea... Schreeuwt de Heere God het ook een keer uit? Van wat wil die nou wel? God wil geen offers. God wil geen. toewijding omdat het moet. Nee, wat wil die dan wel? Ik, ik moet het even wat harder. Uh, een beetje zoals het bedoeld is, voordragen. Dus uh, het gaat het aantal decibels wat toegestaan is even te boven. Hosea 6, vers 6. Want liefde wil ik! Hij schreeuwt het uit, hè? Ik had je gewaarschuwd. Geen offers. Geen baaldenken. Liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. ben ik weer terug. Later zal Johannes zeggen in 1 Johannes 1. God is liefde. God is liefde. Zijn wezen is liefde. Dat is weer die volmaaktheid. Ja, ik denk als je dat te pakken hebt. Als je die pizza bodem te pakken hebt. God is liefde. Dan kan niet meer stuk. Dan kan niet meer stuk. Ja maar hij is soms ook boos. Hij is soms ook toornig. Ja vanuit zijn grondhouding van liefde. Zoals een vader soms boos is op zijn kinderen. Om zijn kinderen een potje van maken. ...maar wel vanuit een grondhouding van liefde. En vanuit die grondhouding... ...wint de ontferming altijd van het oordeel. Want de liefde heerst. Vanuit die grondhouding... ...vanuit een andere grondhouding krijg je vervangingshoudingen. Ik, ik ga afsluiten hoor. Als ik naar de klok kijk... denk van ...ik moet ook afsluiten. Uh, dan krijg je vervangingshoudingen. Als je die grondhouding van liefde gaat vervangen... Dan krijg je vervangingshouding, die worden er twee, door twee begrippen al gekenmerkt. Plicht en schuld. Plicht en schuld. Je gaat dan als mens al snel leven vanuit, ja maar, zo wordt het van mij verwacht, dit is mijn plicht. Ik ben toch christen? Of vanuit schuld, ja als ik nieuw nieuw voel ik me zo schuldig. Ik, ik herinner nog het, het voorval, uh, mijn vrouw en ik, Anja en ik zijn gewend om... Uh, zo zeer regelmatig S'avonds nog een stukje samen uit de Bijbel te lezen Nu komt dat er niet altijd van Dan zijn we weer an met andere boeken bezig En zo meestal een stuk of zes boeken aan het lezen En, en op, een, op een avond zei Anja tegen mij Van joh Wim, we hebben het nou zo'n daad niet gedaan Ik voel me nou schuldig om Laten we weer een stukje uit de Bijbel lezen Nou ja, ik ben een beetje een eigenwijs mannetje Maar ja, heeft u wel eens gemerkt misschien En nou, daar gaan mijn alle haren overeind staan Ik zei tegen haar Nee, als we moeten gaan lezen omdat we ons schuldig voelen, wil ik juist niet lezen. Dat is een beetje eigenwijze. Want zo snel kom je in zo'n vervangingshouding terecht van plicht en schuld. Uh, ik, ik weet nog dat ik uh, voor de NEM werkte. en een conferentie moest leiden. en ik had er helemaal geen zin in. En. Uh, dus ik deed het puur omdat het moest. Het was mijn werk. En uh, toen kwam Kees Vork naar me toe. Kees Vork, leider van Op de Bres, in Nederland. Hij zei "Oh Wim. zijn mensen kennen hoor. Hij kent mij wel een beetje. Hij zei: Wim. volgens mij. doe je dit niet van harte. Ik zei: Na joh. om eerlijk te zijn, Kees. ik baal je gewoon van. ik heb er helemaal geen zin in. Ik doe het echt omdat wat moed. Ja, wie moet het anders doen? Herman zei dat ik het moest doen. En hij zei: weet je, Wim? Weet je wat jij doet? Ga lekker naar huis. Ga lekker bijkomen. Ik was een beetje moe. Neem ik het gewoon van je over. Vind ik geen probleem. Ik zei nou Kees bedankt. En ik ging naar huis. En hij nam het over. En ik heb er zo'n belangrijke geestelijke les geleerd. Ik heb pas alleen nog een keer tegen hem gezegd. Vorige week kwam ik hem tegen. Ik zei ook Kees. Dat, heeft, dat is voor mij echt zo'n scharniertje geweest. In mijn houding. En uh, uh, hij moest een beetje lachen. Een houding die gekenmerkt door plicht en schuld. Weet je, als je in een bepaalde relatie dingen gaat doen omdat het dan eenmaal moet, omdat het je plicht is, dan is er iets in de relatie niet in orde. Een huwelijk vanuit plicht en schuld zit aan de negatieve kant. Grondhouding, ga afsluiten. Een leven vanuit vertrouwen, vanuit liefde, vanuit die barmhartigheid, dan kom je wezenlijk ten opzichte van God te staan als partner. En dan stijg je boven die plicht uit. Dan kom je als mens voor God te staan. Van aangezicht tot aangezicht. Je bent geworteld. En gegrond in de liefde en trouw van God. Weet je, en dan gaat het ook nog niet meer om details. He, dan, ik moet er bij alle denken aan het verhaal van die, van die herder. Die herder die, die eigenlijk... Ongeletterd is en maar zeer gelovig en blijmoedig. En die gaat met zijn kudde rond en die is de hele tijd aan het bidden en aan het danken. En de Almachtige die heeft al het plezier als hij als zijn herder weer hoort. En dan komt hij de rabbi tegen en de rabbi gaat hem een cursus: hoe leer, hoe moet ik goed bidden geven. Vanuit een hele goede houding, want die, die herder, nou die kraamt er wat uit, natuurlijk. Dus je denkt van, oh, poeh, dat klopt theologisch allemaal niet. En die rabbi leert hem bidden. En de herder is hartstikke blij daarmee en die gaat weer weg en die gaat met zijn kudde weer op weg. Maar al snel weet ik niet precies wat die rabbi al had gezegd. Hij dacht van ja, zoals ik het deed mag het niet en zoals het moet weet ik het niet. En die stopte met bidden. En de Almachtige die hoorde dat niks meer in de hemel en Die die roept de rabbi op het matje. en zegt: joh, rabbi wat heb je nou gedaan? Ja, zei, ik heb hem een, een cursus gegeven. Hoe, hoe moet ik bidden? Nou zegt de rabbi. Zegt de, de almachtige Ga onmiddellijk naar die herder toe en ga hem zeggen dat hij weer bidt zoals hij het eerst deed. En de rabbi gaat naar de herder toe. En die zegt, joh, vergeet alles wat ik je heb gezegd. En doe het weer zoals je het eerst deed. Dat is de moraal van dit verhaal. Maar niet al te goed luisteren naar wat ik allemaal zeg. Nee, nee, dat bedoelde ik ook weer niet. Maar hè, het gaat om het hart. Ten diepste gaat het om het hart. Een kennen vanuit binnen. Van aangezicht tot aangezicht. En als je zo vanuit die grondhouding van liefde leert leven... Dan mag je als klein mensje leren om zelf ook die grondwoorden naar anderen toe uit te spreken. Om zo naar jezelf te gaan kijken, dat is heilzaam. Om zo naar anderen te gaan kijken. En zo leren we met elkaar stapje voor stapje, want de gemeente is natuurlijk een oefenplek hierin, om één te zijn. Zoals de Heer Jezus zei, Vader ik wil dat ze één zijn zoals wij één zijn. Amen. Dan gaan we de zegen ontvangen. O oh, Heer, we willen u hartelijk bedanken. Heer, voor deze dienst van morgen. Heer, dat we tot uw eer mochten zingen. Heer, dat we mochten luisteren naar uw woord, naar de uitleg daarvan. Heer, het is bijzonder. Heer, dat, dat u met ons samen wilt werken. Heer, dat u de mens wilt gebruiken. Dat u steeds weer mensen roept. Heer, we zien ze in uw woord ook steeds weer falen. Heer, maar... U buigt zich steeds weer voorover naar ons toe en u richt hem weer op en we gaan weer verder. Hier de geschiedenis is waar een eenreiging daarvan. Heer, in het hele grote plan van u, heer, mogen wij persoonlijk en als gemeente, heer, mogen wij ook daar deel van uitmaken. Ik bid u, heer, dat u ons helpt steeds weer op te staan en naar u te kijken. Heer, want u kijkt naar ons, ook in de zegen mogen we dat ervaren. Heer, ik wil u hartelijk bedanken voor wie u bent. Heer, dat u ons lief hebt en dat u trouw bent. Je werega adonai is merega, de ever zal u zegenen en behoeden. Ja eer adonai panavelecha vigunega, de Ever zal u zijn stralend gelaat toewenden en u genadig zijn. Yesha Adonai panavelecha veyasem lecha shalom de evere zal zijn blik op u gericht houden en u vrede schenken amen